12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Hoezo te weinig aandacht voor vrouwenvoetbal? Studio Sport volgt de Oranjevrouw op de voet tijdens het EK. Daar gaan we zo meteen over praten. Verder in mediaforum met Jurie Albrecht en Max van Wezel. En nu eerst het NOS Journaal, Hier is Donald Megens. Goedemiddag. Feyenoord teleurgesteld dat het nieuwe stadion niet doorgaat. Huizenprijzen dalen niet veel meer. En dode Russische advocaat veroordeeld voor belastingontduiking. Eerst is er nog vrij veel bewolking, maar vanmiddag gaat hier en daar de zon schijnen in de loop van de middag. Dan lossen de wolken voor een groot deel op en dan schijnt de zon geregeld. 17 tot 22 graden. Morgen veel bewolking en dan is er wat kans op motregen. Geen nieuwe kuip en geen debat. Dat is kort samengevat de situatie in Rotterdam vandaag. Verslaggever Jozefien Tree is daar bij het uh, stadhuis. Uh, Jozefien, er zou vandaag gedebatteerd worden over dat uh, nieuwe stadion. Of er dat moest komen. Het plan is van de agenda gehaald, want uh, er bleek vanochtend een meerderheid tegen. Hè? Ja, het was, uh, er werd een vurig debat uh, verwacht. Maar dat is dus een beetje uitgelopen op anti-climax. Leefbaar Rotterdam had inderdaad gisteravond uh, al laten weten... dat ze de plannen niet gaan steunen voor een nieuw stadion. En daarmee viel die meerderheid dus ook weg. Um, ze gaan het vanmiddag nog wel hebben over het stadionpark. Dat is een gebied rond het stadion... waar uh, amateursportverenigingen zouden komen en een uh, sportcampus. Dus daar gaan ze nog wel over hebben wat, er, uh, wat daar nou mee moet. Maar feit blijft dat er dus geen nieuw stadion komt. En dat is iets ja, wat het college graag had gewild. En Feyenoord de club ook heel graag. Erik Gudde, de directeur van Feyenoord, die was hier ook. Luister maar even naar zijn reactie. We hebben onze hele ziel en zaligheid hierin gegooid. Uh, we zijn hier 100% van overtuigd. Ben ik nog een hele stevige financiële structuur. Ook bewezen door allerlei partijen. Dus, uh, het was niet overtuigend genoeg. Blijkbaar niet, want de uitkomst is negatief. De uitkomst is negatief voor directeur Gudde van Feyenoord. Maar Josephine, er zullen ook wel gezicht gezichten zijn geweest daar. Hè? Ja, er waren veel supporters ook hier naar het gemeentehuis gekomen om de vergadering bij te wonen. Nou zitten er onder die supporters ook voor en tegenstanders. Maar ik sprak een groepje jongens en die zijn wel heel blij dat die plannen van de baan zijn. Zeer tevreden.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 Amsterdam, Noord, Almere, Almere City. Ja, nou deze Feyenoord supporters die zeggen het ook al. Hè. Er moet sowieso wel iets gebeuren, want die oude Kuip is wel echt heel oud. Red de Kuip is een uh, actieorganisatie die, die hebben plannen om uh, de Kuip te renoveren. Erwin Ekelaar van Red de Kuip, die was hier en ik vroeg hem om een reactie. We hebben altijd geweten van nou, de, de, de nee komt van de politiek.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 De woningmarkt lijkt zich langzaam te herstellen. De makelaarsvereniging NVM is voor dit jaar en begin volgend jaar licht positief. Uit de cijfers van de afgelopen drie maanden blijkt dat er weer meer gekocht en verkocht is. Woningprijzen zijn lager en de rente op een lening is gedaald. Kortom, de betaalbaarheid van een eigen huis is verbeterd. Voorzitter Ger Hukker van de NVM. Nou, Er speelt uh, iets mee met betrekking tot de psychologie. Hè? De betaalbaarheid die, die is eigenlijk de laatste kwartalen al goed. Alleen de focus die ligt er ineens op. En dat heeft alles te maken met het feit dat heel veel consumenten denken van, uh, is dit het moment? Dus dat de betaalbaarheid goed was, was een jaar geleden ook zo. En twee jaar geleden ook zo. Alleen... Het kwartje is nu gevallen. Het, ja, zo zou je het kunnen zeggen. Het kwartje is gevallen. Dus dat betekent dat, dat mensen weer een bezoek brengen aan, aan de bank of aan een hypotheekadviseur. En veilig dan verrast zijn uh, uh, hoe laag die last eigenlijk uitkomt. En dat is de ene groep. Hè? En de andere groep, dat zijn eigenlijk mensen die, die inmiddels hun, uh, hun huurverhoging uh, achter de rug hebben die misschien niet helemaal tevreden zijn over een huidige huurwoning. Die weten, nou, volgend jaar ben ik nog een keer aan de beurt. Uh, die ook zien dat die prijzen zodanig zijn gedaald. En dan kan je is beter gaan kopen. Nou ja, of dat zo is, uh, daar moet je eerst onderzoek voor doen. Maar je, je ziet nu dat mensen zeggen van, nou, uh, misschien is dit toch niet het moment... Uh, om inderdaad uh, naar iets anders uit te kijken. En dus is de conclusie gerechtvaardigd, het gaat beter met de woningmarkt. We, we klimmen uit de dal. Nou, laat ik het zo zeggen, we zien in ieder geval, want met dit soort uh, cijfers van het afgelopen kwartaal kun je niet zeggen dat we er al uitklimmen. Maar uh, ik, ik zie wel de, de, de bodem in zicht. En je ziet dus nu al in de cijfers dat, dat mensen uh, ja, toch, toch instappen, of in ieder geval aan het oriënteren zijn om, uh, om in te stappen.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 Houders van zogeheten SNS-participatiecertificaten hebben een compensatievoorstel gekregen van SNS Bank. Certificaten zijn achtergestelde obligaties die bij de nationalisatie van SNS eerder dit jaar hun waarde verloren. Zo'n 2500 particulieren hebben in 2003 voor 57 miljoen euro aan certificaten gekocht. SNS Bank zegt dat uit intern onderzoek blijkt dat de participatiehouders onvoldoende op de hoogte waren van de risico's. Volgens Jan Hendricks, voorzitter van een stichting van gedupeerden... krijgen mensen ongeveer 90% van hun inleg terug. En de stichting zegt het compensatieaanbod van SNS te steunen. Dit is het NOS-journaal, het door meegens. Brom- en snorfietsen stoten meer schadelijke stoffen uit... dan de fabrikanten hebben beloofd. Ook gebruiken fabrikanten snelheidsbegrenzers... die milieuvervuilend zijn en makkelijk onklaar te maken. Blijkt allemaal uit onderzoek van TNO. Staatssecretaris Mansveld kondigt nu extra controles aan... door de Rijksdienst voor het wegverkeer. Als de onderzochte snor- en bromfietsen niet aan de eisen voldoen... dan kan de goedkeuring worden ingetrokken. Mansveld wil verder in Europees verband... een bepaald type snelheidsbegrenzers verbieden. Die begrenzers knijpen de snelheid af op een manier die vervuilend is. Die begrenzers zijn bovendien makkelijk te verwijderen... wat slecht is voor de verkeersveiligheid, zegt Mansveld. Voor het eerst heeft een grote provider bekendgemaakt hoe vaak er gegevens over het telefoon- en internetverkeer zijn afgestaan aan opsporingsdiensten. Access for All gaf vorig jaar 150 keer gehoor aan een vordering van bijvoorbeeld politie of de FIAT. Het ging in de meeste gevallen om klantgegevens. In 42 gevallen ging het om afgetapte inhoud van telefoongesprekken, e-mails of ander internetverkeer. Alle providers hebben de mogelijkheid om gegevens af te tappen.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 uh, bekijken. Access for All is de eerste grote consumentenprovider die bekend maakt hoe vaak de opsporingsdiensten gegevens hebben gevorderd. Het bedrijf had dat al veel eerder willen doen. In 2004 waren we van plan om deze gegevens ook openbaar te maken. En dat uh, werd ons toen sterk ontraden door het openbaar Ministerie. Er werd uh, gesuggereerd dat dat in uh, opsluiting van de directeur zou uh, resulteren en dat was het hem niet waard. Uh, nu is de situatie iets veranderd. Uh, er is geen echt bezwaar meer tegen het uh, publiceren van deze informatie. Dus daarom doen we dat uh, graag om, uh, ja, om bij te dragen aan uh, een zo compleet mogelijk beeld... zodat iedereen kan zien wat er gebeurt met bevoegdheden van opzorgingsdiensten. En ook de inlichtingendiensten, AIVD en MIVD vragen gegevens op... maar Access 4 zegt niet hoe vaak dat gebeurt. Die informatie valt onder het staatsgeheim. Tot in je graf worden vervolgd door justitie. Dat kan tegenwoordig in Rusland. De Russische advocaat Sergej Magnitsky, die in 2009 in zijn gevangeniscel overleed... is vandaag alsnog veroordeeld, wegens belastingontduiking. Zaak heeft internationaal tot grote verontwaardiging geleid. Correspondent David-Jan Godfra in Moskou. David-Jan, dat lijkt tamelijk bizar. Uh, vier jaar geleden overleden in zijn cel. Wat heeft het voor zin om die man nu nog te veroordelen? Nou, het is heel moeilijk om er ook maar enige zin in te zien, moet ik eerlijk zeggen. Maar wat de Russische autoriteiten vooral willen zeggen is keer je niet tegen ons, want als je dat wel doet... dan achtervolgen we, dan achtervolgen we je, En zoals je zegt, desnoods tot in je graf. En dat is precies wat Magnitsky wel heeft gedaan. Hij zich tegen de autoriteiten gekeerd. Hij heeft overtuigend aangetoond, jaren geleden al... dat hoge Russische belastingambtenaren, politiemensen... en zelfs rechters betrokken zijn geweest bij een enorme fraudezaak. En daarmee heeft hij de verkeerde tegen zich in het harnas gejaagd. Met het resultaat dat hij zelf werd beschuldigd... en dat hij de afgelopen maanden, hoewel... Hij die dus dood is, terecht heeft gestaan en vandaag schuldig is verklaard. Schuldig aan, aan belastingontduiking, daar werd hij, werd hij van beschuldigd. Die, die aanklacht, was die ook ergens op gebaseerd? Nou, dat is hier in Rusland ontzettend moeilijk vast te stellen... in dit soort zaken. Magnitsky zou die belasting hebben ontdoken in opdracht... van een redelijk agressieve Britse investeringsfirma. En ik kan niet helemaal uitsluiten dat er inderdaad belastingfraude is gepleegd. Maar je weet in dit land nooit of bewijzen of getuigenverklaringen... of die kloppen. En als de, re en, en als de rechter opdracht heeft gekregen om tot een veroordeling te komen... Ja, dan komt die rechter hoe dan ook tot een veroordeling. Alleen de veroordeling van een dode, dat komt natuurlijk niet elke dag voor komt het wel eens meer voor in Rusland? Nou, er is net vorige week een, een vrouw veroordeeld. die een verkeersongeluk uh, zou hebben veroorzaakt. met een hoge functionaris van de staatsoliemaatschappij Loekoil. Die vrouw is bij dat uh, ongeluk omgekomen. En uh, de, de, de hoge, hoge, hoge pief van uh, Loekoil. heeft een, een civiele procedure in werking ge gesteld. En in die civiele procedure is de vrouw verantwoordelijk uh, gesteld. voor dat ongeluk. Mm. Dat is dus geen strafzaak zoals in het geval van Magnitsky. Maar daar ging het ook om een.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 In mei is een steekproef gedaan bij 150 websites van artsen en apotheken en in bijna een derde van de gevallen werd een aanvraagformulier voor een herhaalrecept via een onbeveiligde verbinding verstuurd. Kwaadwillenden kunnen dan relatief eenvoudig gegevens meelezen, verwijderen of aanpassen, zegt het CBP. Het college vindt dat betrokkenen snel actie moeten ondernemen. Nou, Ik ga ervan uit dat uh, de organisatie van huisartsen en van, van de apothekers... dat die hier nu zelf aan gaan besteden. Individuele huisartsen, apothekers natuurlijk ook. En wij zullen uh, zeker in het najaar en de loop van het najaar terugkomen... en gaan kijken waar dat toe heeft geleid. En als het dan niet goed is, ja, dan kunnen we natuurlijk maatregelen nemen. Sport. Op dit moment starten de renners voor de twaalfde etappe van de Tour de France... van Fougère naar Tours, Gio Lippens. Gio, uh, nog even de tijdrit van gisteren... waarin Mollema en Tendam het uh, prima deden. Uh, worden die nou ook door de volgers van de koers gezien... als serieuze kandidaten voor het podium? Langzamerhand begint dat wel zo'n beetje te gebeuren... want ik heb hier L'Equipe voor mij liggen, die Franse krant. En inderdaad, uh, daar zie je de fotootjes van Tendam en van Mollema... zie je daar prijken bij de, ja, de uitdagers van Christopher Froome... En uh, dat is eigenlijk voor het eerst, want tot nu toe werden ze niet echt serieus genomen. Ze werden niet eens genoemd naar die twee Pyreneeënritten... want ze zouden toch wel wegvallen na de tijdrit van gisteren. Maar ja, dat is niet gebeurd, dus uh, ze prijken er nu op. En ze hebben het zelfs over de gang-Nerlandaise, oftewel ja, de Nederlandse bende... deze ja. twee uh, mannen, die uh, toch nog wel voor verrassingen kunnen zorgen staat in L'Equipe. Een uh, massasprint zal het wel weer worden, hè? eind van de middag. Cavendish, is die uh, extra getergd na al dat gedoe van de afgelopen dagen? Ik denk het wel, zeker na die tijdrit van gisteren, want uh, nou, het verhaal is uh, genoegzaam bekend. Hè. Hij reed Tom Velers ondersteboven in de sprint van een dag eerder in Saint-Malo. Ja. En gisteren waren er uh, Franse supporters met name die daar uh, ja, not amused over waren. Uh, het heeft zich een beetje tegen hem gekeerd, de publieke opinie. En hij schijnt zelfs met de urine uh, ja, bekogeld te zijn vanaf, uh, vanaf, uh, vanuit het publiek. En vooral ook uitgescholden. Er staat ook een verhaaltje in van uh, Patrick Lefevre, de ploegleider, die zegt... er stonden zelfs kinderen van vijf jaar met de duim omlaag op het moment dat Cavendish langskwam, daar kun je weinig van zeggen van die kinderen. Maar de ouders, die kun je ja. daar wel de schuld van geven. Dus ze zijn inderdaad not daarbij uh, bij zijn ploeg bij Omega. En ik ben benieuwd wat er vandaag gebeurt. Als hij die, die sprint hier wint en hij komt op het podium. Ben ik benieuwd hoe het publiek gaat reageren. Heel Lippens, dankjewel voor dit moment. We horen jou later vandaag in Radio Tour de France meer. 13 minuten over 12 is het. Nog een keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Feyenoord is teleurgesteld dat het nieuwe stadion niet doorgaat. Maar de fans zijn opgelucht. Staatssecretaris Mansveld neemt maatregelen tegen milieuvervuilende bromfietsen en snorfietsen. En internetprovider Access4All gaf vorig jaar 150 keer gegevens aan opsporingsdiensten. Dit was het, het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCAV met lunch.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 NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Esquire-verslaggever Rens Liemann... heeft hackers uitgedaagd om van alles over hem te vinden. En dat heeft hij geweten intussen. In het mediaforum directeur van debatcentrum De Bali, Jurie Albrecht... en Max van Wezel, van Vrij Nederland en Radio 1. Het gaat onder meer over een opiniestuk in de Volkskrant vandaag. Daarin worden vrouwen ervan beschuldigd dat ze hun seksgenoten... niet steunen als die dat nodig hebben. Zoals de powerfeministe Helene Mees nu. Daar moest een mannelijke loodgieter uit New York komen opdraven om haar borgsom te betalen. I mean, Lord me, in heart, and, and, that was and that's what I went and did. In de Nationale nieuwskist zometeen meteen Steini Veld uit Emmen. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws. 360 magazine krijgt steun van het Stimuleringsfonds voor de Pers. Het blad krijgt een krediet van 150.000 euro. 360 magazine verkeerde in financiële moeilijkheden. En met deze steun moet het blad de weg naar een rendabele exploitatie zien te vinden. De 360 Magazine werd in 2011 opgericht en vertaalt en publiceert de beste journalistieke producties van over de hele wereld. 7000 mensen hebben daar een abonnement op genomen en los worden er zo'n 3000 exemplaren per keer verkocht. Hoofdredacteur Gottlieb wil de 150.000 euro inzetten om meer leden te werven. Om break-even te draaien hebben ze nu nog zo'n 5000 abonnees nodig. De tarieven van de twee sportzenders van Fox zijn bekend. Vooraf werd gevreesd dat de overname door Fox zou leiden tot een prijsstijging. Maar dat lijkt niet het geval. Sterker nog, de prijzen blijven zo goed als gelijk. Met een UPC-aansluiting kost een abonnement op Eredivisie Live 17,25 euro. En bij Ziggo is dat 17,95 euro. De NOS zendt alle wedstrijden van het Nederlands vrouwenvoetbalteam... tijdens het EK in Zweden live uit op radio en tv. En dat is eigenlijk voor het eerst. Ronald van der Geer, goedemiddag. Goedemiddag. Ronald, jij bent in Zweden om het commentaar te doen voor de NOS. Vanavond de eerste wedstrijd tegen Duitsland. Hoe heb je je voorbereid? Nou ja, veel ingelezen, omdat dit uh, geen dagelijkse kost is natuurlijk. Ik kan zeggen dat ik het vrouwenvoetbal op de voet volg, maar dan zou ik liegen. Uh, dus het is raadzaam snel inlezen. Er um, zijn wel dingen die je weet. Het Duitse team is een tegenstander van vanavond, is een grootheid. En die heb ik ook wel eens op WK's en, en andere toernooien gezien. En maar het Nederlands team was zo een beetje inlezen. Maar met heel veel hulp, ook van de KVB en van alle media die er zijn, zijn we zijn in eind gekomen. Dus ik denk dat ik er wel klaar voor ben. Ja, want ze moeten ook nog tegen Noorwegen en IJsland, hè? Is lastiger, is lastiger. Noorsploeg, uh, Noors daar, dat, dat, ja, daar ken ik er nog een paar van. IJsland is, uh, is blanco. Ik heb alles van ze opgezocht. Gaat nu uit mijn hoofd leren. Ik <laughs> ja. hoop er uh, nog redelijk voor de dag te kunnen komen. Nou ben je ook wel eens op het uh, mannen-EK geweest. Um, uh, wat is het verschil? Iets relaxer neem ik aan allemaal. Nou iets veel. Heel veel relaxer. Het, uh, het is hier wel een groot toernooi. Uh, daarmee wil ik eigenlijk zeggen dat uh, wij zitten in, in Fakcieu, een stadje van 60.000 inwoners. Maar op elke hoek van de straat zie je echt wel dat in de speelstad is van een, uh, een toernooi dat, dat Zweden wel bezighoudt. Want vrouwenvoetbal is in Zweden heel erg populair. Maar je ziet allemaal wel dat het een tandje minder is. Uh, je kunt nu nog gewoon rustig rond het stadion lopen. Mensen zijn aanspreekbaar, niet overspannen. Uh, ja, het is, het is uh, een, een bepaalde gemoedelijkheid. En ik moet je eerlijk zeggen, dat bevalt me wel. Ja. Hoe is het contact met de andere journalisten? Want die zitten, denk ik, allemaal in hetzelfde schuitje. Je moet er ook even bij lezen om, uh, om alles goed uh, te kunnen volgen. Ja, dus uh, eten we elke avond met z'n allen hier en uh, delen we alles uh, zo'n beetje met elkaar. Uh, grappig genoeg zijn het bijna allemaal mannen die, uh, die hier zijn. Alleen het parool heeft een, een, een, een dame afgevaardigd. Voor de rest zitten wij toch met allemaal mannen nu in een vrouwenmaatschappij. Maar uh, nee, natuurlijk, je deelt wat, uh, wat zaken. En ook met internationale uh, collega's natuurlijk. Gisteren op de, op de persconferentie van Sylvia Neidt, Duitse bondscoach... gingen uh, de papieren driftig heen en weer. Een bakje koffie gedronken met uh, de collega van de CDF. Dus ja, zo kom je in een eentje. Ja, en de NOS heeft de meest vrouwvriendelijke verslaggever afgevaardigd. Nou, misschien degene die oog heeft voor de vrouwelijke voetbalcapaciteiten. Want uh, wat betreft de rest komen, komen mijn collega's ook wel weg, hoor. Ja, moet je, je moet je vocabulaire nog wel aanpassen. Want het schiet er natuurlijk heel makkelijk uit om te zeggen... een mannetje dekken en zo, dat soort dingen. Mannetje meer, lopende ja. man. Ja, dat zijn allemaal dingen die gaan niet meer op. Dus uh, daar moeten we nog eventjes iets op vinden. Ja. Overigens ook op de, de Zweedse uitspraak, hoor. Want ik dacht er te zijn met een factie, dat zou wegjeu zijn. Maar toen ik gisteren bij een steward... nog een keer vroeg naar die uitspraak... kan de man niet verder dan... Nee. dus ik denk dat ik het maar gewoon laat <laughs> bij, het, uh, bij het eerste. Ja. Johan Derksen toch... door velen gezien als een soort geweten van het voetbal. Uh, daar kan je ook vraagtekens bij stellen... toch, maar uh, hoe dan ook. Hij uh, spreekt zich... er ronduit uh, tegen uit. Hij vindt het helemaal niks, vrouwenvoetbal. Hoe is dat met jou? Nou, je moet het een beetje loszien van het mannenvoetbal. Um, en, en dat zegt Roger Reinders... De, de coach ook wel goed. Wij vergelijken... de prestaties... ...van de schaatsers ook niet, de mannen en vrouwen. Die leggen we ook niet uh, naast elkaar. En dat doen we bij tennis ook niet. En bij andere sporten ook niet. En het gekke is, in het conservatieve voetbal... ...moet het vrouwenvoetbal altijd maar voldoen aan de eis... ...die er nou eenmaal ligt rond het mannenvoetbal. En als je dat een beetje loslaat... ...en dit gewoon als een, als een zelfstandige sport ziet... Ja, dan, ...dan ziet het er ineens heel anders uit. Uh, en ik ben niet zo conservatief dat ik zeg... ...dat uh, vrouwen niet, uh, niet mogen voetballen en niet kunnen voetballen. Het is anders, maar het is wel erg leuk. En wat dat betreft kijk op YouTube nog eens wat beelden terug... En je zult zien dat het, dat het heel erg uh, amusant, leuk en niet vergeten... het is topsport, van deze meisjes uh, doen er echt alles voor... geven delen van hun leven op... Om, om topsport te bedrijven. Nou. En daar moet je echt gewoon diep respect voor hebben. Goed zo. Uh, jij gaat het uh, verslaan. Ronald van der Geer vanuit Zweden, dankjewel. En uh, vanavond dus de eerste wedstrijd van uh, de Oranje Leeuwinnen tegen Duitsland. En hoe is volgt dat hele toernooi. In Brazilië is een journalist veroordeeld tot zeven maanden gevangenis... omdat hij een fictieve blog heeft geschreven... waarin hij corrupte zaken uh, aan de kaak stelt. Uh, Zijn stuk had de titel De Kolonel in mei. In de blog bekritiseerde hij de werkwijze van mensen met machtsposities in Brazilië. Die houden elkaar allemaal de hand boven. Het, hoofd, het verhaal is in de ik-vorm geschreven door de denkbeeldige kolonel. Een hoge rechter vond dat de journalist in zijn stuk kwaad sprak over hemzelf en zijn zwager. Die was namelijk weer gouverneur. Reporters Without Borders, de waakhond van persvrijheid, noemt de gevangenisstraf rechtelijke krankzinnigheid. Op Twitter ging het gisteravond helemaal los over een herhaling van het tv-spel Lingo. Te gast waren de Vlaamse vader en zoon Jos en Bert... Vader Jos is programmeur en samen hadden de twee zich voorbereid... door 70.000 woorden in een Excel-sheet te zetten en daarmee dus ook te oefenen. En met hun enorme uitgebreide vocabulaire maakten ze presentatrice Lucille Werner... en juryvoorzitter JP niet echt makkelijk. Duist, D-U-I-S-T. Kroken, K-R-O-K-E-N. Tulden, T-U-L-D-E-N. Sky Surf. S-K-Y-S-U-R-F Ruchtend <laughs> R-U-C-H-T-E-N-D Ginkgo G-I-N-K-G-O I-O-N-A-I-R uh, JP, ik ben het even kwijt. Ja, dat zijn overigens allemaal goedgekeurde woorden. 675.000 mensen zagen Bert en Jos uiteindelijk stranden in de finale. Ze kenden dus wel heel veel bijzondere woorden. Maar konden niet de juiste ballen pakken. Gisteren deed Rens Lieman, verslaggever van Esquire, deze oproep op Twitter. Ten behoeve van privacy artikel in Esquire laat ik mijzelf hacken. De opdracht vindt alles over mij en ik publiceer het. Welke hacker wil? Vraagteken. Nou, nog geen drie uur later was zijn Facebookpagina al gehackt. Rens Lieman, goedemiddag. Goedemiddag. Wat nog meer sindsdien? Um, vooral details over mijn uh, persoonlijke leven, waar ik me best wel over verbaasd En dan is het niet eens gehackt. Dat is gewoon uh, gezocht op, uh, op Facebook en uh, openbare informatie. Ja, ja, ja. V vanwaar dit idee? Vanwaar dit idee? Ik, uh, ik vind privacy uh, ontzettend een ontzettend interessant onderwerp. Alleen het is uh, wat taai kost meestal. En ik wou het heel concreet maken door, uh, door dit te doen. Uh, vooral was ik uh, verbaasd over hoeveel data er van ons allemaal rondslingert op internet. Um, en het gevaar daarvan is dat, dat uh, als dat in de verkeerde handen komt. Nou, het, heeft, het heeft niks met dat prism te maken. Je had dit al van tevoren bedacht. Ik was hier al uh, een poosje mee bezig inderdaad. En dit heeft het gewoon weer uh, lekker actueel gemaakt. Ja. Facebook pagina gehackt? Wat, hebben ze er allemaal gekkigheid op geschreven? Of? Nee, deze meneer was uh, zeer netjes. Hij heeft het uh, overigens voor mij binnen één minuut al gedaan. Zo makkelijk was het. <lacht> en uh, hij heeft het uh, bewijsje naar me opgestuurd en gezegd, uh, ik zit erin. <lacht> ja. En dat, uh, daar bleef het bij. Hey, maar nog even, want jij hebt ook meneer in elkaar via internet gekocht of zo. Dus je creditcardgegevens, uh, je geld, alles, alles, daar kunnen ze achterkomen. Dat denk ik wel, dat moet nog gebeuren. Uh, er gaat iemand heel hard mee uh, aan de slag straks. Uh, en dat, dat zal hij dat een aantal dagen doen. En ik, uh, ik denk dat hij daar allemaal wel achter gaat komen, ja. Heb je daar nog een deal mee gemaakt? Zo van als je, als je dat vindt, uh, hou het dan wel voor jezelf. Want anders, ja, anders gaat iedereen straks met jouw uh, jou, uh, bankrekening aan de haal, misschien? De deal is inderdaad: uh, alles wat je vindt, uh, uh, hou het alsjeblieft voor jezelf en stuur het mij op. Uh, daar ga ik het over schrijven. Uh, uh, mijn streven is om zelf, als je hele chante dingen over mij vindt, om dat blad te publiceren. Want dan. Uh, wordt het uh, des te meer duidelijk hoe belangrijk privacy is. Ja. Heb jij nog geprobeerd om van tevoren nog dingen te verwijderen... waarvan je dacht, nou, als we daarachter komen, dat is misschien niet zo handig? Nee, nee, nee, nee, nee, dat heb ik niet gedaan. Ik denk ook heel erg... Uh, er wordt, uh, wordt altijd heel snel in een privacy-discussie geroepen... ik heb niks te verbergen. Um, ik hoop dat ook wel eens. Uh, ik kan me oprecht even niet bedenken wat er voor schokkens uit zou kunnen komen... maar tegelijkertijd is het een beetje naïef... want ik denk dat je toch echt niet wil dat je mail ineens op straat uh, komt, uh, komt te liggen. Nou, je of, hebt niet, niet ergens naakt staan of zo... Of, uh... Nee, die zijn allemaal veilig verborgen in... Foto's uh, in, van uh, dode vogeltjes, ik doe nog Nee, nee, heb ik ook niet. Nee. Nee, nou ja, ik vind, het, ik vind het een stoere actie eigenlijk. Je bent zelf ook wel benieuwd wat er naar boven komt dus. Ik ben vreselijk benieuwd. En het is uh, best wel spannend ook eigenlijk, want ik heb geen idee wat hij allemaal naar boven kan halen. Uh, maar ik weet wel dat uh, er is in, in 2009 al een artikel uh, in Wired verschenen ik probeerde iemand uh, te verdwijnen. En toen uh, heeft hij dat ook op zijn Twitter gezet van vind mij... Nou, en wat, wat, uh, wat een stelletje amateur zal kunnen vinden, is ongelooflijk. Dus ik ben heel erg benieuwd wat een professional aan de boven kan halen. En, en jij gaat er een verhaal over schrijven en je gaat ook alles ja. publiceren waar zij mee komen. Dus ook al heb je allerlei pornosites bezocht, ik noem het maar, het komt allemaal in dat verhaal te staan. Ja hoor, dat komt er allemaal in. Zolang het over mij gaat en niet over, uh, over anderen, komt het er allemaal in. Ja. Oké, okay, in Esquire dus. In Esquire, zeker. Oké, okay, nou, ik hou je hard, uh, nee, zou zeggen hou je hard vast. Uh, we zijn benieuwd wat er allemaal uit <laughs> ja. komt. Rens Liemann, dankjewel. Dank je. Hoi. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Na aanleiding van het aangekondigde pensioen van radiomaker Peter van Brugge gaat het deze week in het mediaarchief over radiohelden. En vandaag is dat Ferry Maat, de man die Nederland sol en disco heeft gegeven. Want wie zat er niet op donderdagavond klaar met zijn cassettricordetje om de Soulshow op te nemen? Ferry Maat begon in 1973 bij Zeesende Radio Noordzee. Daarna ging hij naar de Tros op Hilversum 3. En we laten nu een stukje horen van een Soulshow uit 1977. voor de eerste rijden hebben we er nog grappen omgemaakt. Welke kant ligt boven? Which way is up? En dat was er een van uh, de groep Star Guard. Nog nooit van gehoord, maar het is een dikke aan het worden in Amerika. In de Soul Chart van Billboard, waar we straks om kwart voor tien meer aandacht gaan, uh, aan gaan besteden. Aan tenminste het bovenste stukje, de top 10 van Billboard, en daaruit gaan we dan één plaat weer laten horen. En dat gaat de Rolls Royce worden. En dat is een beetje in dezelfde stijl als deze groep. Ze zitten ook op hetzelfde uh label. Bij de nieuwe binnenkomers was de groep Man Child, met Especially for You, de hoogste nieuwe. Die hebben we niet. Maar wie vinden we als één na hoogste op nummer 83 binnengekomen met If You Don't, Give It The Gun About It! Hi, this is James Brown for the most dynamic show in the world that they check out, my man, Fairmont, on the Fairmont Soul Show. It's a gas. Play another one. Hey, fellas! In 2008 leek het erop dat Ferry Maat zijn laatste Soul Show had gemaakt. Dat was toen op Radio Veronica. Maar sinds 2011 is het programma toch weer te horen op Sublime FM. Uiteraard op de avond die bij de Soul Show hoort. Namelijk de donderdagavond van 10 tot 11 uur. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Max van Wezel, communist bij Vrij Nederland, presentator hier op Radio 1, werk voor de VPRO en de NOS. En Juri Albrecht is de directeur van debatcentrum De Bali. Hartelijk welkom allebei. Juri hey, ook, ook op donderdagavond bij de Soul Show, altijd met je cassette-recorder. <lacht> ik weet wat, nee, ik zat meer wel eens voor top op met mijn cassette recorder, om dat dan op te nemen voor top op. <lacht> op tv gewoon. Ja, dan hoorde, je, dan hoorde je ook, zeg maar, mijn familie op de achtergrond heen en weer rennen, maar ik draaide dan bepaalde bandjes nog helemaal grijs, ja. Ah, ja. Kijk, ja. Heb jij iets met Solo en Disco, Max, of niet? Nou, wel met de disco's van de jaren zeventig... maar meer om er naartoe te gaan, niet, ja, en niet ja. om het op de ja. radio te horen. Ik ben wel altijd een enorm bewonderaar geweest... van de snelheid waarmee Ferry Maat kan praten. Dat is echt ongelooflijk, daarnet ja, ja. ook weer. Maar dit is, ik vind dat wel grappig, want we doen dat nu de hele week. En je hoort toch de jaren geleden... dat die jongens allemaal iets geaffecteerde spraken of zo... dan, dan ze later gingen doen. Zeker. Ja, maar je hebt natuurlijk later meer de shockjocks gekregen... Hè? van uh, de, de, de echte botte, botte dj's en ja, zo. Dat ja, was toen niet zo. Ja. Maar het hele, het hele tv- en radiolandschap is toch minder geaffecteerd... minder bekakt, minder ja. hovelsums uh, gaan praten. Ja, dat is wel goed, goed over misschien. misschien. <laughs> Even nog over dat EK-vrouwenvoetbal. De NOS zendt het helemaal uit. Uh, wat vind je daarvan, jullie? Ga jij vanavond voor de tv zitten met je vrienden en bieren en chips? Nee, maar ik ben sowieso niet uh, dat ik voor de tv zit voor de sport. Je uh, gaat toch uh, niet voor mannenvoetbal uh, kijken. Voor mannenvoetbal doe ik het ook niet. Nauw, maar ik vind het buiten gewoon goed dat uh, de, uh, de NOS dit gaat doen. Ik vind het zo idioot dat je. De Britten die juichen sinds 77 jaar voor het eerst een Brit die Wimbledon wint. Ja, als je vrouwen niet als mensen ziet, dan klopt dat. Ja. Ik bedoel, ik vind het zo'n seksisme, wat helemaal vanzelfsprekend is. Ook, dat, dat mensen het gewoon normaal vinden dat, dat topsport is mannen en de rest is. Nou ja, zeg jongens, kom maar. Weet je, je hebt delen van de wereld, China en Japan en zo. Daar is vrouwenvoetbal heel groot. Amerika ook. Ja, die, ja Amerika ook. Het is het is een beetje dorps-Nederland om hier daar zo raar over te doen. Ja, vind ik ook. <laughs> ik vind het ook heel goed dat het dus... Gewoon het is goed dat ze het, het, ja, ja, het is wel leuk om te kijken of al die mannelijke uh, verslaggevers... Uh, zich kunnen we het daar onthouden net over van een de... ja, over. Ja, dat, dat, dat wordt natuurlijk het <laughs> spannend. Zoals ze een hele, hele, hele vette seksistische verslag maken. Ik had het idee toch? dat Rommel zich goed voorbereid had. Ik daarom. vond dat zijn intenties heel erg positief Integer. waren. <laughs> ja. Nou, We gaan het zien. Vandaag wordt de eerste wedstrijd tegen de Duitser dus. Um, Zometeen meer in deel 2 van het Mediaforum. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal door meegen. Het College Bescherming Persoonsgegevens maakt zich zorgen... over de onveilige computerverbindingen... bij het aanvragen van herhaalrecepten bij de huisarts of apotheek. Uit de steekproef bij huisartsen en apotheken... bleek dat een derde van de herhaalrecepten... via een onbeveiligde verbinding wordt verstuurd. Brom- en snorfietsen stoten meer schadelijke stoffen uit dan fabrikanten hebben beloofd. En ook gebruiken fabrikanten snelheidsbegrenzers die milieuvervuilend zijn en makkelijk onklaar te maken. Blijkt het onderzoek van TNO. Staatssecretaris Mansveld kondigt nu extra controles en maatregelen aan door de reisdienst voor het wegverkeer. Voor het eerst heeft een grote provider bekendgemaakt hoe er gegevens over het telefonie- en internetverkeer zijn afgestaan aan opsporingsdiensten. Access for All gaf vorig jaar 150 keer gehoor aan een vordering van bijvoorbeeld politie... Het ging meestal om klantgegevens. In 42 gevallen ging het om een afgetapte inhoud van telefoongesprekken, e-mails of ander internetverkeer. En de 90-plussers van nu zijn kraniger dan de mensen die 10 jaar geleden zo oud waren. Wetenschappelijk onderzoek onder alle 90-plussers in Denemarken heeft dat uitgewezen. Ouderen hebben een beter geheugen en zijn beter in planning en organisatie. Het Komt allemaal doordat ze hoger zijn opgeleid. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Lunch met Jurgen van den Berg. Word je nou ouder als je hoger bent opgeleid? Je, je wordt uh, later dement, uh, volgens de wetenschappers. Het is niet zo dat je gegarandeerd langer leeft. Nee, maar het schijnt dat je uh, niet zo snel dement wordt als je hoog... Ja, het lijkt mij ook allemaal wel sterk. Dat kun je volgende keer even normaal nieuws uh, brengen... want anders... Uh, ja, het uh, Julia Albrecht, Max van Wezel in het uh, mediaforum. Rotterdam heeft vanmorgen het plan voor een nieuw Feyenoordstadion ingetrokken. Het college kon niet anders, want het was al bij voorbaat duidelijk... dat er geen meerderheid voor was. We zagen rare uh, dingen gebeuren de afgelopen dagen, Max. Uh, coalitiepartij D66 liet in de media, dus dat was bij de NOS weten... Uh, dat ze de toch eigenlijk uh, niks voor voelde. En Leefbaar Rotterdam, die eigenlijk dan de doorslag moet geven... Uh, vertelde dat gisteravond bij uh, Knevelaar van de Brink aan tafel. En niet in de gemeenteraad. Nee, maar dat is uh, steeds meer Jurgen dat uh, mensen eerst de media opzoeken... En, en ja, zo'n gemeenteraadsdebat wordt dan een beetje een farce natuurlijk. Je, je kent nu al de standpunten. Je weet dat dat stadion er niet gaat komen. En dus ja, zo'n gemeenteraadszitting wordt een beetje de officiële bezegeling... van standpunten die in de publiciteit al zijn ingenomen. Maar het gebeurt in Den Haag ook de lopende band hoor. Rutte en uh, Samson tot op het hoogste niveau. Dus zaten eerst bij Pauw en Witteman. En daarna ja. presenteerden ze hun regeringsverklaring pas in de Tweede Kamer. Uh, Diederik Samson kwam bij Bouw en Witteman zeggen dat hij vond dat er een Oranje-akkoord met uh, oppositiepartijen gesloten moest worden. En zei later in de Kamer: Nou, zo had ik het niet moeten zeggen. Uh, de, de, de, ja, er is steeds meer iets van de eerste klap is uh, een daalder waard. En de, ja, die eerste klap valt in de media. Goed of slecht, Jurie? Ja. Kijk, de, de, de, de vertegenwoordigende democratie, de, de, de, de gemeenteraad en het parlement vinden natuurlijk dat het eerst bij hun moet. Aan de andere kant, de kiezers, het nieuws is daarna minder nieuws meer. En in een democratie is het toch ook wel de bedoeling dat het volk en de kiezer weten dat, hè, dat er bepaalde besluiten gaan vallen. En als je dingen al weet en als je dingen, dan hoef je het misschien ook niet meer over te vergaderen. Um, ik vind het moeilijk te zeggen. Het is uh, ja, ja, eigenlijk oorspronkelijk, zeg maar, zoals onze democratie in elkaar gezet is, is het niet de bedoeling. Maar aan de andere kant, die is niet in elkaar gezet toen het. Toen was er nog geen mediacratie. Dus uh, uh, men luistert naar, de, naar, de, naar ja. de radio en men kijkt op Twitter. En, ja. en dat was honderd jaar geleden niet zo... toen het systeem min of meer in elkaar gezet werd. Nou, het gaat fout als je te snelle besluiten gaat nemen... Als, als gemeenteraadslid of als politicus... omdat de pers heigend op de gang uh, ligt. Tony Blair heeft na zijn aftreden een prachtige toespraak hierover gehouden. Dat hij zei, ik heb spijt van sommige besluiten. Uh, we durfden daar gewoon niet de twee, drie dagen over te vergaderen... Als Brits kabinet die we eigenlijk nodig hadden, want al die journalisten gingen dan al schrijven: Oh, er is een crisis, ze komen er niet uit, ze zijn niet besluitvaardig genoeg. Dus namen we soms maar te snel ja, een verkeerde En daar moet je voor uitkijken. Je moet natuurlijk altijd als politicus uh, sterk in je schoenen staan om je niet he, op te laten jagen. Ja, maar door dat wat staat dan niet op. allemaal, geloof en ik. Dat, en en da, inderdaad, soms door de bloedhonden van de pers he, kan dat wel eens moeilijk worden. Dus in, die, in, die maar, in, in die zin is Rutte een verademing... want die trekt zich nergens wat aan. Nou, dat is niet slecht dat je je niet laat opjagen door, ja. door geheig. Dat is niet slecht. Ja. Er speelt nog iets anders mee. We hadden allerlei uh, open brieven. Eerst. Uh, Jorien van der Herik, jarenlang voorzitter geweest... die kwam in het AD met een uh, kritisch Tegen uh, de, het nieuwe stadion. Ja, die, die wilde gewoon de kuip houden wat het is. Toen kwam Feyenoord zelf met een open brief in, in Metro. Dus uh, ook de media zijn daarin in gebruikt. En er was een enquête door het AD gedaan... waaruit bleek dat geloof ik, 56% van de Rotterdammers... niet voor dat nieuwe stadion was. Heeft dat dan nog een rol gespeeld ook bij zo'n beslissing van Leefbaar? Ik denk het wel, ja. Kijk, de, de, bij al die nieuwe stadions zie je dat meer de businessvrienden... Uh, van de voetbalclub en, uh, en uh, de sponsors en zo... heel erg voor zo'n nieuw stadion zijn. Zo'n stadion moet dan ook gelijk een multifunctioneel complex worden... waar je ook uh, grote concerten kunt houden... En, uh, uh, terwijl de gewone uh, supporters meestal iets hebben van... mogen we ons oude stadion houden? Nou, het is natuurlijk heel erg goed nieuws dat het niet doorgaat. Laten we dan nou gewoon allemaal eerlijk en wel wezen. Ik bedoel, een enorm prestige-project in een crisistijd... waar de fans en de achterban niet op zitten te wachten. Voetbal is toch emotie. We hebben in Amsterdam gezien hoe erg iedereen eens vond dat Ajax naar een nieuw stadion ging. Hoe slecht dat geweest was oorspronkelijk ja. de achterban. Nee, en... maar goed, op dat moment speelde dat. Maar kijk nu eens even waar Ajax staat en wat ze, wat ze van voordeel hebben gehad... van de bouw van het nieuwe stadion. Nou, maar het dan kan je het, het, ja, maar Je zijn kan zijn wel ka tien jaar crisis doorgegaan... Ja. omdat de gewone supporter... Het die altijd vooral een kaartje van. bij de... Uh, en ik vind het ja. heel goed dat daarnaar geluisterd wordt. Ja. Ik hoop dat Leven Rotterdam geluisterd heeft... naar die enquête hè, van 56%. Het gaat toch om de fans uh, in Rotterdam... die het fijn vinden om ergens heen te gaan. Ja. En uh, ik vind het ook... Uh, een prestigeproject in een tijd... waarin de overheidsuitgaven toch echt sterk bewaakt moeten worden. Terwijl de meeste fans... willen dat er gewoon een ring opgebouwd wordt. Nou, kom on. Dit is een goed effect een van de weinigen misschien, een goed effect van de crisis is dit. Maar, nou, in Brazilië doen ze het anders, geloof ik. Maar goed, daar hebben ze ook. Uh... Nou, ja, in Brazilië je zoiets zoiets je zie je waar het toe kan leiden. Nee, nou ja, er ja, is wel en Toch ja. ten demonstraties ja. Ja. Ja. tegen al je geld in grote prestigeobjecten. Ja, dat zijn vaak stadions. Ja. En in, wat dat betreft vind ik dat de traagheid. Je hebt het wel eens over de, de, de, de, de, de, de, de wet van de traagheid van een massa, zeg maar. Maar je hebt toch ook wel eens het idee dat de traagheid in de hoofden van de bestuurders vrij groot is. Want we hebben een andere constellatie op dit moment, een andere economische constellatie. Dus misschien moet je ook eens wat meer kijken of je dingen hergebruikt... of uh, in plaats van pad te gooien en hartstikke duur opnieuw te doen. Nou, er zal in die Kuip wel wat moeten gebeuren... want je moet daar geloof ik nu nog tegen een muurtje piezen uh, op, op sommige plaatsen. Dat is toch ook niet meer anno 2013. Dat mag wel wat netter allemaal. <lacht> uh, en op sommige plaatsen word je gewoon nat als je in het stadion zit. 22 journalisten van nieuwszender Al Jazeera in Egypte die hebben ontslag genomen. Ze vinden dat de zender uh, veel te veel uh, bevooroordeeld is... Hoe vaak kijk je naar Al Jazeera? Max? Nou, Ik ben de laatste week opeens naar Al Jazeera gaan kijken... maar natuurlijk naar de Engelse Al Jazeera. Dus ik weet niet hoe de Arabische is. Maar het viel me inderdaad op. Als je erop let, uh, hadden ze van de week hele uitgebreide verslagen... over dan die protestochten van de, van de moslimbroeders... Tegen het mm -hmm. inmiddels nieuwe bewind. Terwijl dus op zij de... staan dan aan de kant van de moslimbroeders. Ja, op dat moment uh, dus ook een heleboel uh, voorstanders van de staatsgreep, de koep, de, de, de correctie, hoe je het wilt noemen, uh, op het Tagirplein stonden te demonstreren. Dat haalde inderdaad ook de Engelse dienst van uh, Al Jazeera niet. Dus uh, ik geloof dat het klopt dat ze heel eenzijdig zijn ja. voor de moslimbroeders. Maar ik kan me eruit uit eerder, ook toe, zeg maar, toen er werd gesproken over de Arabische lente, juist werd gezegd dat Al Jazeera te veel. Aan de kant van de, van de opstandelingen stond. Ja, ja, nou, dat zou dan in lijn zijn met dat ze, want die opstandelingen waren vaak ook moslimbroeders. Ik dat waren ook wel heel veel anderen. Dat waren ook wel liberalen en, en, en mm. kunstenaars en uh, de bourgeoisie zou ik maar zeggen. Maar het was ook wel heel erg, ja. natuurlijk, die dus dat zou op zich. Want, in, want die werden toen onderdrukt onder de, uh, de, de moslimbroeders, werden natuurlijk onder Mobar gewoon ja. verboden aanvang. en later wel een beetje getolereerd en zo. Maar, maar um, de oppositie, tegen Mubarak was ook al veel moslimbroederschap... dus dat zou op zich in lijn met elkaar kunnen zijn... dat ze toen voor waren en, en nu tegen ja. de mensen op het Tahrirplein. Maar je moet niet vergeten, Al Jazeera is gewoon bezit van Qatar... en van de, van de sultan of emir van Qatar. Dus het, zou, het lijkt toch een beetje alsof de NOS van, van uh, koning Willem-Alexander... en koningin Maxima zou zijn. En dat zijn toch ook zwaargelovige Sunni, hoor. Dus um, mm. uh, uh, dat die, dat die uh, wellicht inderdaad orgas wow. hebben om in lijn te zijn met een Sunni-moslimbroederschap uh, regime in, in, in Egypte, zou best kunnen. Natuurlijk. We hebben al eerder gemeld, dat als, als die... 22 journalisten dat zeggen, hebben we natuurlijk hele grote aanleiding om te denken dat dat inderdaad zo is. Ja. Want je geeft niet zomaar in dit tijdsgericht je baan zomaar nee, even op... in het nee. Midden-Oosten waar de mediabanen niet voor het oprapen liggen. Nee. Dus dat we, is nogal wat. We hebben eerder gemeld dat het zich ook tegen verslaggevers van CNN richt. En dat gaat dan met name over, jij zei het net ook al even... Van, uh, over het woord koep. Hè? Van, uh, is daar nou een koep gepleegd? Uh, CNN meldt dat dan uh, op die manier? En... Ja, die, die, die mensen die op die pleinen staan, die vinden dat, ja. uh, dat onzin. En dat richt zich ja. dus tegen de ja, ja, Het is iets wat, wat voor westerse journalisten natuurlijk heel moeilijk uh, te begrijpen is wat daar nu gebeurt. Van, je hebt dat beeld van die opstand is ooit begonnen in 2011 door, door westerse jongeren... die uh, Facebook wilden en een Starbucks op, op de hoek van het en een uh, Nike-shop... Uh, in, inmiddels is een groot deel daarvan voorstander van, het, uh, van de, de ingreep van het leger... omdat ze bang waren voor islamisering... omdat ze bang waren voor heerschappij van die moslimbroeders... Uh, ook dat nieuwe regime is niet erg van de persvrijheid en de tolerantie. Op de dat eerste, eerste persconferentie de van de. het leger gingen de journalisten applaudisseren voor de legerwoordvoerder en dat soort dingen. Dus dat is wel, wel vreemd dat dat ja, uit de hoek komt van mensen waarvan wij dachten: hé, hey, die zijn jong en fris en westerse... Daar de, toch anders over denken de, de, dan ver, wij. De vergelijking is natuurlijk wel een hele grote Godwin. Maar ik bedoel, als er met een halve koep. Dat is dat wat nu over de Tweede Wereldoorlog uh, gaat. Ja, ja, we we doen. Doen. In 193, ja, in 1933 Hitler aan de kant geschreven. Was, dan he, was dat dan fout of niet. Ik bedoel, um, he, dat is natuurlijk toch een beetje de vergelijking. Nou. En wat nog wel opvallend is, is dat uh, toen dat begon, die Arabische Lente, toen wilden ze graag tegen westerse journalisten een verhaal doen. En die, nou ja, die werden eigenlijk als helden daar binnengehaald van eindelijk kunnen jullie dan laten zien wat hier aan de hand is. En dat lijkt zich dus nu een beetje om te draaien. Ja, Maar je moet ook wel voorstellen dat daar ook wel echt gerichte acties achter zitten. Dus wat hier vaak weerspiegeld wordt als een woedende volksmassa, blijkt dan he, een maand later bij wat meer onderzoek, of waar komt het ook niet naar buiten. Maar blijkt gewoon betaalde uh, uh, hooligans te zijn, uh, inlichtingendienstachtige mensen of, of mensen die in dienst zijn van bepaalde bewegingen die gewoon betaald worden... om mensen in elkaar te rossen. En ook die verkrachtingen nou, op het Tagrierplein... blijken ook, toch ja. veel meer in scène echt getarget te zijn... dan een spontane opwelling van oversekste Egyptenaren, zeg maar. Oh, die, zijn er ook, die zijn er vast ook. Maar het, het zit vaak stukken gecompliceerder in elkaar dan dat. Dus het kan best zo zijn dat er nu gerichte acties zijn... tegen journalisten op om omdat bepaalde groepen niet meer willen dat het zichtbaar oh, nou. is in de wereld. Helene meest, de vrouw die haar ex uh, stalkte... vervolgens door een loodgieter uit de gevangenis moest worden gehaald... tenminste, die betaalde de borgsom... Uh, op vk.nl staat vandaag een stuk van Vivienne Westerhout, internetondernemer van onder meer de website mamas.nl. Uh, zij verbaast zich enorm over het feit dat niemand het voor haar opneemt, en met name uh, vrouwen niet. Ja, Heel? ik vind dat niet zo. De eerste is het niet zo. zo, te, te, te ingeste, het niet zo? Nee. Ebru Oemar heeft op Twitter uh, rondgetwitterd uh, dat ze wilde Halsma, betalen. Uh, uh, Margriet dus, van der Linden. Margrit van der Linden. Die hebben allemaal gezegd, jongens, ze willen hutje op mutje leggen en zo. Um, en overigens vind ik het. Totaal idioot, dit soort standpunten. Want uh, sinds wanneer moeten mannen zich uh, solidair verklaren met uh, Dominique Strauss-Kaan die uh, achter vrouwen aanjaagt? Ik bedoel, wat, wat die Helene meest doet, is gewoon stalking hoor. Dus ik bedoel, dat heeft toch weinig met feminisme te maken. En als we nou kijken, moeten wij mannen solidair zijn en hutje op mutje leggen om Dominique Strauss-Kaan zijn juridische, juridische kosten te betalen? Nou, die, had Kom genoeg, die had genoeg <laughs> geld. Dus hij ook nog uh, Ja, dat is natuurlijk heel snel. En ik vind, die, ik, vind die, ik vind die man die opgeroepen is door God, die plammer is natuurlijk ontzettend uh, mooi. Dat. Maar dat is toch, is toch absurd. Dat ze nou ja, als vrouw goed. solidair zou moeten zijn met iemand die uh, gewoon een stalker is. Nou ja, maar ze heeft wel heel of veel zeg, gedaan voor het feminisme in Nederland. Hè. Ze heeft die beweging Women on Top. Uh, daar heb je nu ook opeens andere associaties bij, bij die naam. Ja, maar als ze daarna maar... inbreker blijkt te zijn, allemaal moet je goed. toch solidair zijn of zo? Ik bedoel... Maar dat, dat zegt Westerhout <lacht> ook. <hè>. Ze verbaast <lacht> zich met name ook over de oud-collega's bij, uh, bij Opzij. Want uh, daar heeft Mees ook voor gewerkt. Uh, Siska Dresselhuis, de oud-hoofdredacteur, zei... Relativering in het woordenboek van Mees komt niet voor. Hmm. Nou, ja, god, ze is, ze is een goede, ze is goede polemist. Ik bedoel, ze kan goed, goed, goed stukjes schrijven waar half Nederland... Uh, ...pukkeltjes ja. van woede van krijgt. En dat is natuurlijk, ja, dat is... Uh, nou, Max... wat ja, je, wat je merkt is dat er een soort ...ik, ik moet ten eerste zeggen, niet hypocriet zijn... ...als er één gesprek in mijn vrienden en uh, kennissenkring deze week is... ...gaat het allemaal over Helene Mees en uh, buiten. En daar doe ik ook met liefde en overgave aan mee. Maar je merkt ook uh, vooral bij, bij uh, vrouwen die zelf in de feministische beweging... Uh, zitten. Ja, een soort chaîne van. Zij is de initiatiefnemer geweest. van dat Women on Top. wat een uh -huh. hartstikke goede club is. die wil dat het glazen plafond. Ja. wordt doorbroken. en meer, meer topvrouwen worden benoemd. Uh, ja, een soort chaîne van dat de voorvrouw. van een beweging. Uh, waarmee mensen zelf sympathiseren. dan dit soort praktijken beoefenen. Maar dat is daar toch komen ook, mensen niet helemaal uit. Maar dat is toch ook gênant? Ik bedoel, uh, ja. Ik bedoel dat die dat, dat chaîne begrijp ik. En. Uh, uh, um, uh, uh, uh, DSK was een voorman van de socialistische beweging. Ik denk dat het voor een topsocialist in Frankrijk nogal gênant was... dat hij aan verkrachting blijkt te doen. Ja maar, bedoel, weer, de, ja. ja, maar tegenover dan weer wordt gezegd van... kijk eens hoe klassiek seksistisch het is dat hij binnen buiten hiermee wegkomt... En uh, Heleen Mees niet. Nou ja, maar goed. Ik bedoel, um, je moet niet duizend mailtjes sturen met bedrijven. Ik weet niet ik Dit hebben we uit de pers. Maar als dat allemaal waar is. Uh, en dat zal dan meer Ja, maar je moet als bankier ook geen buitenrechtelijke relatie met Heleen Mees. Of wie dan ook. Nou, dat uh, staat ook beginnen. in dat stuk. Maar goed, dat denk ik. Van, ja, dat, is toch ook, dat mag iedereen toch ook zelf weten. Ik bedoel, daar hoef je nog niet op elkaar te gaan. Ja, maar de opwinding in de media. bijvoorbeeld... Wat mij verbaasd heeft. Is een groot stuk in de Volkskrant. Ja. Uh, wat je tien jaar geleden echt van Twee de weekend pagines, hè, of uh, de privé had verwacht. Uh, van, van met alle details, en dat zij ook in de jaren negentig... al een PvdA-wethouder van Amsterdam Den of Den Haag heeft oh. gestalkt... en de naam van die man, uh, Hilhorst, meen ik. Uh, de, de, de, de, het gaat met, oh, sorry, nu doe ik er ook aan mee, sorry. Ja. Dit is fout, dit is fout. Ja, dit knippen we er wel even uit zo. Uh, nee, maar de verlekkerdheid maar. waarmee ook een, ook een volkskrant... of misschien ook... Iemand als ik van in Nederland daar tegenwoordig over schrijven en praten... Ja. heb je lang niet meegemaakt nou, dat, dat is aardig, want nee, dat, nee, uh, daar uh, zit een hele hoop schadenfreude... dat ben ik met Max eens. Het is natuurlijk zo dat in die reactie... dat is natuurlijk in het heb ik ook met verbazing gelezen, absoluut. Uh, daar zit een hele hoop ha, ha, ha, kijk nou eens leedvermaak schadenfreude in... van een vrouw mm. die het gemaakt uh, dacht, waarvan we dachten dat hij gemaakt had. En daar zit een hoop seksisme in over zie je, die vrouw komt ten val. En in de reacties ook wel. Ah. hoofdrecteur ja. Pieter Kleiner zit ook heel vaak in ons mediavorm van RTL Nieuws. Die uh, heeft daar een blog over geschreven. en legt daarin uit waarom RTL Nieuws hier aandacht aan heeft besteed. Het gegeven dat twee bekende Nederlandse economen... voor de Amerikaanse rechtbank komen te staan is nieuwswaardig, zegt hij. Helemaal omdat de verdachte vaak zelf het publieke debat zocht. Het geldt dus voor de arrestatie... maar geldt uh, dat nu nog steeds voor de nasleep uh, zou je dan nog kunnen afvragen. Ja, ik vind dat toch vervagende grenzen. Je had uh, tot tien jaar geleden of zo een tamelijk duidelijke muur in Nederland tussen serieuze journalistieke media... die het over politiek en economie en de wereld uh, hadden... en ja, in mijn ogen ranzige bladen... Die dan in seks en relaties deden. En, uh, ook wat Pieter Klein zegt: van je moet daar nou eenmaal wel aandacht aan besteden. Uh, ja, dan moet het zakelijker zo. Dat kan dus niet. Als je eenmaal die grens over bent gegaan van relaties. dat is ook een uh, uh, serieus journalistiek onderwerp. zal het je niet lukken om het uit de randse te houden. wat Pieter Klein ook probeert. Ja, wanneer gaan we het eerste interview met Helene Mees zelf eigenlijk? Nou, daar zullen Knevelen en van de Brink en iedereen al lang achteraan zitten, neem ik aan. Maar ze mag het land niet uit, hè? Nee, voorlopig niet. Nee, ik dus niet. dat zal wel even, tenminste als je het live hier wil hebben... zal het wel even duren. Maar ja, er zijn ook correspondenten in New York natuurlijk. Ja. Nee. Ik zag wel dat sinds ze door die loodgieter is vrijgemaakt... dat ze haar nagels had laten doen in een nagelstudio op de hoek. Nieuws. Breaking, breaking news. Dat is, het is een belangrijke econoom, dus daar moet je als een ragels, uh, van, moet je toch verslag van doen. Ja, <laughs> uh, nou, we wachten op dat eerste interview... en dan kunnen we misschien aan haar kant van de zaak ook eens even horen... want dat is wel uh, belangrijk misschien. Uh, Juri Albrecht, directeur van het uh, debatcentrum de Bali. Hartelijk dank. En Max van ook, natuurlijk columnist... is hier bij Vrij Nederland en hier op Radio 1 actief. We gaan een liedje draaien van een man die ik een tijdje terug ontmoette. En dat is echt een grappige vent. Hij komt uit uh, Madrid in Spanje... maar woont al jaren in uh, Londen. Het is een beetje... Uh, ja, eh, uh, Jason Mraz-achtig, zo zou ik het willen noemen. Vrolijke muziek, een man met een gitaar. Hier is Breakfast in Spiderfield's Juan Celera. Monday morning, confusions over streets. Men in suits, they polished boots, but I need something to eat.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 Ik ga geen persoonlijke dingen zeggen. Echt niet? Nou, lukt mij weten, Veld. Ja, dus ik zou, ik zou dat niet hard zeggen, want ik, ik ontfuts van alles, hoor. Dag niet. Markeld. Ja, uh, dat was een leuk liedje van Juan Zelada En uh, u hoorde al haar, haar stem, is de stem van Stijnie Veld. Zij is 65 jaar en komt uit Emmen. En gaat meedoen in de Nationale Nieuwsquiz. Hartelijk welkom. U, u doet veel vrijwilligerswerk, begrijp ik. Maar, daar moeten we het echt even over hebben. De hoeveelste quiz is dit waar u aan meedoet? Bedoelt u radio of televisie? Alles bij elkaar. Nou, het gewone programma natuurlijk. Hè? Lingo, That's a Question, Get a ja. Picture. Echt alles al gezien, zo'n beetje? Uh, ja, een uh, miljoenenjacht. Lodewijk een miljonairs. Kijk aan. Eén tegen honderd. Ik zit hier met een, een zeer ervaren quizzer. <laughs> <laughs> nou, dat, dat belooft dan nog wat. 144 punten, dat is de hoogste score tot nu toe. Dus daar moet u overheen. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. Daar komt hij: De Nationale Nieuwsquiz. De Luxemburgse premier Jonker stapt op. Er komen nu verkiezingen. Gisteravond liet Jonkers coalitiepartner hem vallen. En ook andere partijen vonden dat hij moet opstappen. Premier Jonker zal vandaag de Groothertog voorstellen. het parlement te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Premier Jonker dus van Luxemburg houdt het voor gezien. Vraag 1. Waarom stond Jonker onder grote druk om af te treden? Dus vanwege wat voor voorval was dat? Afluisteren. Ja, dat is goed. Afluisterschandaal. Vraag 2. Jean-Claude Juncker is de langzittende premier van Europa. Hoeveel jaar is hij al premier van Luxemburg? 24. Dat is niet goed. Het is 18. Oh. Sinds 1995 is hij al premier van Luxemburg. Van 2005 tot begin dit jaar stond hij ook aan het hoofd van de Eurogroep. Vraag 3 is de kop uit de krant. Als Nederland maken we andere keuzes dan de VS. Dat is de kop. Als Nederland maken we andere keuzes dan de VS. Gaat dit over één... De VS ziet ondanks de machtswisseling in Egypte geen reden... om de levering van vier F-16's aan Egypte niet door te laten gaan. Twee, volgens premier Rutte laat het herstel van de Amerikaanse economie... zich niet makkelijk kopiëren. Of drie, de Amerikaanse marine is erin geslaagd... een onbemand vliegtuig te laten landen op een vliegdekschip. Als Nederland maken we andere keuzes dan de VS. Dat dacht ik, één. De eerste? Dat is niet goed, dat is de tweede... Kop uit het Financieel Dagblad, volgens premier Rutte laat het herstel van de Amerikaanse economie zich niet heel makkelijk kopiëren. Zo, want dat kunnen we in Nederland ook. Vraag 4. Een bezoek van welke minister aan de Verenigde Staten... ging gistermiddag niet door? Minister Timmermans. Dat is goed. Het hoofddoel van het bezoek was een ontmoeting... met zijn ambtgenoot John Kerry. Maar die bijeenkomst was onzeker geworden omdat de vrouw van Kerry ziek is. Vraag 5 is een geluidsfragment. Wie is dit? Als er nou meer ouders zijn die zeggen, wij vinden het ook belangrijk dat onze kinderen niet alleen maar taal en rekenen uh, goed leren, de Nederlandse taal, maar bijvoorbeeld ook al vroeg beginnen met het Engels. Dan zou het heel goed zijn dat er meer scholen hiermee aan de slag uh, gaan. Wie is deze man? Staatssecretaris Dekker. En dat is goed, hij is de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap... en hij wil dat er meer en eerder Engels in het basisonderwijs wordt gegeven. Vraag 6, basisscholen mogen in de toekomst 15% van de lessen in het Engels geven... oftewel ongeveer 4 uur per week. Volgend jaar begint er op 20 basisscholen ook een proef met meertalig onderwijs. Hoeveel procent van de lessen zal dan maximaal in het Engels... of een andere taal worden gegeven? Dus maximaal, hè? 5%? Dat is niet goed, Het is 50 de helft. Zo. Theorie mag de uitbreiding ook om een andere taal gaan, bijvoorbeeld ook Duits. Maar verwacht wordt dat het in de praktijk vooral Engels zal zijn. Laatste vraag. Vier punten kunt u daar nog mee verdienen. En die kunt u ook nog gebruiken. U krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. Dus niet een persoon, maar een onderwerp. En de vraag is simpel, wat wordt hier bedoeld? Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Met mij sta je er gekleurd op. Drie. Ik veroorzaak vlekken. Vlekken. Twee. Mijn bekendste slachtoffer is misschien wel prinses Christina. Stap, rode hond. Rode hond, zegt zij. Uh, de laatste aanwijzing was, na de mazelen is er nu ook een uitbraak van mij in de Bijbelbelt. Het is inderdaad rode hond, huiduitslag met rode vlekjes. Dat is een van de bekendste kenmerken. En de uitslag begint op het gezicht en in de hals, waarna die zich tot op de romp- en ledematen verspreidt. Uh, inderdaad, Rode Hond, u komt op vijf. Dat betekent dat er zometeen 29 goed oh. moeten zijn voor de winst. We gaan zien of dat lukt. Het is schandalig dat er zoveel uh, berichten de eten in gebracht worden. Nou, dat vind ik veel. Heel Nederland moet het weten. En dat is mijn stelling. In Stand.nl, straks om half twee, krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Vandaag luidt de stelling: de BTW moet weer omlaag van 21 naar 19 procent. verwachten dat de economie aantrekt als die BTW-verhoging van vorig jaar wordt teruggedraaid. Volgens Detailhandel Nederland merken we dat direct in de portemonnee en leidt dat ook tot meer aankopen. De BTW moet weer omlaag van 21 naar 19 procent. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. De website www.stand.nl en als u twittert eens of oneens, doe het met hekje standpunt. We zijn terug bij Stijnie Veld, 65 jaar uit Emmen. Scoorde net uh, 5. Dat betekent dus dat er 29 goed moeten zijn. Wordt lastig in 90 seconden. Maar we gaan het toch gewoon proberen. Je weet het nooit, hoe Koen Haas vangt. Zelfs hier op de radio niet. Um, ik ga de vraag stellen en dan moet u het antwoord geven of pas zeggen. Daar komen ze. De Nationale nieuwswis. In welke plaats is een noodleidend ziekenhuis gered... door zijn eigen artsen en verpleegkundigen? Ja, dat was het Langelandziekenhuis, ziekenhuis. Vlaardingen? Zoetermeer. Oh. Wat, voor, uh, voor wat voor een bob pleit het Martini ziekenhuis in Groningen? Oh, God. Pas. Een barbecue -bob. Oh, ja. Welke instellingen kampen volgens nieuwsuur met een tekort aan miljoenen? Pas. Middelbare scholen. Wie reed nee. gisteren de op drie na snelste toertijdrit ooit? Uh, vroen? Nee, het is Tony Martin. In welke Nederlandse stad... zijn gisteren negen illegale hotels gesloten? Pas. Amsterdam. Hoe heet het Nederlandse bedrijf... dat in Brazilië waterzuiveringsinstallaties gaat bouwen? Vugel? Royal Haskoning. Hm. Welk land verbood gisteren... twee rechtsextremistische groeperingen? Pas. Frankrijk. Een 24-jarige man is aangehouden... voor bedreiging van welke burgemeester? Pas. De burgemeester van Maastricht onder hoes. Naar welke wielrenner zou gisteren tijdens de tijdrit urine zijn gegooid? Mark Cavendish. Dat is goed. In welk land zijn gisteren 40 mensen omgekomen door noodweer? China. Goed, de wethouder van welke stad is door de politie aangehouden... nadat hij een bouwmarkt uitliep met twee boordjes? Assen. Ja, is goed. In welke beroemde winkelstraat viel gistermiddag de stroom uit? Kalverstraat. Dat is goed. Welke oliemaatschappij heeft een schikking getroffen... over het afwakkelen van gevaarlijke stoffen bij een raffinaderij bij Houston... Shell. Goed, waarover twitteren agenten, ondanks waarschuwingen, toch? Vakantie. Is goed. In welke Europese stad is een van de oudste en mooiste particuliere stadspaleizen... grotendeels afgebrand? Welke stad? Parijs. Parijs, zegt u. Ja, dat is goed. Maar het zijn er geen 29. Nee. Dat, dat wist eigenlijk al dat dat heel lastig zou worden. Uh, hoeveel zijn het er wel? Zeven maal de vijf die er al stonden komen 25. op 35. Wat is nou het meeste wat u ooit gewonnen hebt bij al die quizzen waar u meedeed? Wat is het grootste <laughs> cadeau? Geschenken. En één keer 100, 150 euro of zo. Ah, oké. Okay. Nou ja, dat loont het, is, dus. het is gewoon leuk om te doen. Ja, de 300 euro gaat hier niet mee, maar bij al die prijzen die u dan al gewonnen hebt... mag u ons normale prijzenpakket doen. Dus de kaarten voor beeld en geluiden, lunchradio, de mok en de lunchbox. Dank u wel. Dan maakt u wel de blits mee in Emmer. <lacht> <laughs> Bedankt voor het meedoen en de goede reis terug. Hè? Dank Naar u het, wel. prachtige Drenthe, dat zeggen we er even bij. Um, ja, Jongeren die kunnen maar moeilijk aan een baantje komen in deze vakantietijd. Daarover gaat het zometeen tijdens de werklunch. Dat doen we na het NOS Journaal van 1 uur.